ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADW. De A5, hoofddorp Amsterdam, is in beide richtingen dicht bij knalpunt Raasdorp. Dat komt door pruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Badhoevedorp over de A9, A4 en de A10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Even geen rust aan de kust. Ja, ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. En ik was nog even bezig met wat dingen te doen. Dus ik was nog niet voorbereid. Het was maar een heel uh, kort nieuws zeg. Ik had veel langer verwacht. Maar goed, het tweede uur is ingegaan. En um, ik zei al, om half twaalf hebben we hier een gast. Een Zandvoortse artiest. Uh, die onlangs een nummer heeft uitgebracht. En dan heb ik het over Guido... Uh, nou, ik, Georgie, oh, Weidema. ik wou Weijers zeggen, maar dat zat in mijn hoofd helemaal Bijna. verkeerd natuurlijk. Bijna. Bijna. Bijna, ik was op de goede weg. Uh, dat krijg je als je meerdere dingen tegelijk moet doen op een bepaalde leeftijd. Dat red je gewoon niet meer. Uh, wat ik, waar ik even jongens uh, met jullie over wil hebben. Ja, we hebben het uh, jaar 2025 achter ons gelaten. En ja, Het uh, zal een uh, mooi jaar zijn voor de een... En voor de ander een rampenjaar. Um, ja, verdriet en uh, vrolijkheid kunnen allemaal naast elkaar staan. Maar um, waar wil ik nou naartoe? Ik wil uh, eigenlijk even stilstaan uh, bij het verlies van uh, drie van onze oud ZFM collega's. Drie zeg. Uh, ten eerste hebben we verloren um, Ron Gijzen. Een man met een Prachtige stem, een prachtig karakter en uh, heel deskundig uh, ook in redactiewerk. Uh, maar die man die was zo veelzijdig, was ook stemacteur en naast gewone uh, baan. En hij verdiepte zich de laatste jaren enorm uh, in het uh, koken en patisserie. En dat deed hij echt met succes. Uh, maar hij is ons ontvallen op slechts 63-jarige leeftijd. Het is, blijft ongelooflijk. Dan uh, wie ook uh, waar we afscheid van hebben moeten nemen, <coughs> Henny Rukert, Henny Rukert die jarenlang bij uh, ZFM, of ZFM moet, nou, toen was het nog ZFM, uh, een uh, sportprogramma heeft gepresenteerd. Nou en dat deed hij met verven. Uh, er waren hier altijd zoveel sportmensen die uh, kwamen vertellen en van uh, mensen waar je nooit van gehoord had tot mensen die heel Nederland kenden. Uh, en het, het mooie van hem was, hij bereidde zich nooit voor. Want uh, hij zag het altijd wel, maar er kwamen altijd geweldige interviews uit. En hij had ook verstand van zaken. Want hij heeft uh, vroeger, toen hij jong was in zijn uh, carrière bij de NOS gewerkt als uh, sportjournalist. Hij heeft jarenlang heeft uh, achterop de scooter meegereden met uh, de. Um, och, nou, toen, nou, hoe noem je dat nou? De Tour De. Hoe noem je nou ook alweer? De Tour de France. Oh. Ja, sorry. <laughs> en uh, daar heeft hij altijd jaren, heeft hij jarenlang verslag van gedaan. Een, een, ook een heel veelzijdig man. Een, een lieve man ook. Uh, zeker voor zijn kinderen. Uh, maar ook voor al zijn vrienden. Daar stond hij altijd voor klaar. Uh, ook ontvallen in oktober... En zeer recent uh, hebben we het bedroevige bericht ge gekregen... dat ook Cor Koehorst is overleden. En Cor, ja, een lachenbekkie. Een dijk van een collega om bij de radio te hebben. Uh, we maakten hier een programma... echt gericht op de jaren 60, 70, wat muziek betreft. En daar wist hij ook... Alles van het niet te geloven. Die man die zat met zoveel kennis. Maandag is zijn uitvaart en uh, als het even kan, dan gaan we daar naartoe. Um, ik wil voor deze drie kanjers een, uh, en natuurlijk voor een ieder die van hen gehouden heeft... Um, als blijk van waardering en het feit dat we ze niet zullen vergeten... het nummer draaien van Marco Borsato... Afscheid nemen bestaat niet. Voor Ron, Henny en Kok.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 Dat niet. Ron, Hennie en Kok. Nou, we gaan uh, verder met het uh, programma. Um, ja, omdat uh, u, bent, u heeft weer afgestemd trouwens op uh, even geen rust aan de kust. Even voor de mensen die pas in tweede uur zijn aangesloten. Uh, we hebben net uh, bezoek gehad van Sabrina Vermeulen, schrijfster. Die heeft net het boek De Levenskunstenaar Uitgebracht. Een prachtig boek met korte verhalen. Met alledaagse gebeurtenissen. Heel herkenbaar en grappig. Um, we gaan uh, straks uh, verder. Ik heb, omdat Beb en Hanni er niet zijn. zit hier een nieuwe sidekick. Nou, je, je bent wel vaker sidekick geweest. Hè? Ja, maar, maar, maar voor de tweede keer nu, denk ik. Tweede ik heb geen idee. Nou, ik ben in ieder geval blij dat jij uh, de, de taken van Hanni en uh, Beb over wilde nemen. Want alleen is ook maar zo alleen. Dat is ook zo. Ja, zo ja. is het. Maar uh, Lea, jij, ja. um, uh, ja, ja, je, je doet nog een, even, even over jouzelf. Jij oh, bent nu aan ja. het studeren hè, op dat school. Dat klopt. Bezig met een studie en daar loop je ook stage voor. En dat ja. heeft met kindjes te maken. Dat klopt. Jij werkt met kindjes nu en dat ga je ook... Uh, Straks als je je diploma hebt gehaald... blijf je dat doen natuurlijk. Nou maar, zeker. graag zelfs. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja geniet daarvan, hè? Ja, het leuk. ja het zeker. Ja, het zijn ook leuke wezentjes, hè, die kleintjes. Nou, dat het zijn net, uh, net personen. Nee. <laughs> ja, maar uh, het is niet het enige wat je doet. Want je acteert, je zingt, je doet. Uh, ja. ik, uh, als ik het goed heb begrepen... staat er weer heel wat in je agenda. Nou, Kun je daar ja. wat over vertellen? Ja, zeker. Ja, het wordt een, uh, een druk jaar weer, zit er aan te komen. Uh, Crea Bealea uh, gaat verder in 2026. Um, ja, jeetje. Er, er ja, zit, je gaat uh, eerst de, de studio in hè, deze maand. Ja, zeker. Ja, dat is wel het plan. Ja. Um, ook al een heel mooi verhaal. Uh, wij krijgen natuurlijk zo meteen Guido Weidema hier in de studio. Ja. Nou, die ken ik dan toevallig wel. Want hij heeft ervoor gezorgd dat een tekst van mij... die ik ooit geschreven heb in 2019... nu eindelijk een, uh, een achtergrondmuziekstuk heeft. Ja, dus een um, compositie heeft hij dat Een ondergezet. compositie, ja, die, ja. Die, ja. Dat woord zocht ik. <laughs> um, nou, en dat is eigenlijk... Zo goed als af. Ik moet alleen nog even iets in een microfoon blerren. En dan uh, moet dat uh, op de hele mooie muziek terechtkomen. Uh, dus dat komt uh, sowieso ergens dit jaar uit. En, en hopelijk inderdaad dat we deze maand nog de studio in kunnen. Ja. Um, er zit weer een toneelstuk aan te komen. Op 29 maart. Met mijn theaterclubje. Met de Kennermer toneelgroep. Duurt nog wel even. Maar we zijn alweer hard bezig. Waar gaat het uh, over? Ja, het is een, een tragi-comedie. Het, ja. het regent in mei. Um, en het gaat eigenlijk over een, een vrouw, over Marta. Die uh, is actrice. En zij krijgt ineens allemaal mensen over de vloer. De zoon komt ineens aan met drama met zijn vriendin. Uh, de zus staat ineens met, met haar man op de stoep. Oh. Nadat er iets helemaal fout is gegaan in het buitenland. Oh jee. Um, de buurvrouw heeft ineens allemaal dingen. Die komt heel veel langs. En die houdt het allemaal helemaal in de gaten. Um, dus het is uh, uh, echt een tragicomedie. Um, en jullie doen twee voorstellingen, geloof ik? Hè? Nou, dat, dat is nog niet... Zeker. Oh. Uh, sowieso één op 29 maart. Ja. Uh, maar we zijn inderdaad aan het kijken... van hey willen we het niet gewoon twee keer doen op ja. die dag? gewoon een matinee Zoveel en een werk avond. wat je er dan hebt met repeteren. Nou zo ja, dat. dat? Ja. Nee, zeker. Maar dat is nog even... Hoe kunnen uh, mensen... Uh, want ik geloof dat er al tickets te koop zijn hè, daarvoor. Dat klopt. Ja, de, de Hoe kunnen de mensen een stoeltje reserveren? Waar is het eigenlijk? Uh, in, uh, de de oh, in de, de Luifel. Oh, in de Luifel in Heemstede. In Heemstede. Uh, uh, ja... Oh, nou moet daar, ik even, ik ben een ik, beetje onvoorbereid. Nou, ik, ik weet het. www.ticketkantoor.nl slash shop slash regen. Ja, en het handigste met de, de Kennemer Toneelgroep is... Uh, je kan ook altijd even op Facebook kijken. Dus Kennemer Toneelgroep, de KTG. Ja. Uh, en daar delen we dus ook heel veel foto's tussendoor. Hoe het gaat, oh, okay. uh, hoe okay. het eruit ziet. Maar daar staan dus ook alle links uh, ja. op. En uh, na 29 maart, heb je dan nog plannen? Ja, uh, uh, het grote plan is om uh, ook uh, de krocht uh, eens te bezoeken vanaf het podium af. Um, want uh, we gaan weer Lotte spelen dit jaar. Um, een stuk geschreven door Fred Rozenhart... Uh, over uh, nou, de Tweede Wereldoorlog. Ja, uh... nou, daar speelt het zich af. Het gaat over Charlotte. Hè? Ja, de Charlotte-vrouw van. Uh, Frits ja, Frits Pfeffer. Die, ja. Uh... Uh, Frits Pfeffer, beter bekend ook wel als Doezel uit het boek van Anne Frank, het dagboek van Anne Frank. Ja. Um, en het, het focussen, dus heel erg op Anne, is... Uh, moet een kamer met hem delen. Um, nou ja, je, je begrijpt wel dat een, een tiener en een wat oudere man... op zich waarschijnlijk niet zo heel lekker met elkaar op gaan schieten... op, op nou ja, nog geen twee, meter, wat is dat? Ja. Um, en zij beschrijft hem dus ook heel negatief. En het stuk focust zich dus eigenlijk over... hé, hey, maar wie was Frits Pfeffer nou echt? Mm -hmm. uh, buiten uh, uh, het oogblik van uh, Anne. Uh, wat weten we nog meer over die man... Ja. Um, ja, want wat, daar, ja. daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Hè? Over hoe Frits Pfeffer dat heeft ervaren. Nee, dat. En hij dus... wordt wel. weet je, Er zijn natuurlijk veel toneelstukken geweest over het achterhuis en over Anne. En, ja, ja. Um... Maar dit is nu van buiten af kijk je naar binnen natuurlijk. Door, door de ogen van Charlotte. Ja, dus een ja, vrouw, vrouw. Die buiten staat. Want die hoeft er niet onder te duiken, geloof nee, ik. Nee, klopt. Nee. Nee, nee mm -mm. dat was een uh, christelijke vrouw even uit mijn hoofd. Uh, maar haar cirkel was dus ook. Uh, uh, uh, zij ging om met heel veel joden. Dus zij heeft ook heel veel uh, daarin gehoord. En zij spreekt. Nou ja, in dit toneelstuk uh, komt dus ook naar voren hoe zij zich voelt over het boek. Ja. Uh, en over wat zij heeft gelezen over ja, de man. waarmee zij zoveel jaren verder ja. had willen gaan. Ja. Um, maar wat je dus ook ziet. is dat in, in veel toneelstukken. hij wel een karakter is. en wel ter sprake mm -hmm. komt. Um, maar dus eigenlijk ook. Vanuit een heel negatief oogpunt, omdat Anne hem zo zag. Ja. Uh, Anne kon gewoon niet zo goed met hem opschieten. Nee. Uh, nogmaals, wat niet gek is in de situatie. Mm -hmm. um, maar dus met Lotte probeert Fred Rozenhart uh, daar eens verandering in te brengen. En nou, nog meer en is, te vertellen over Frit. Het is een prachtig stuk geworden. Zeker. Uh, mensen verlaten allemaal uh, de zaal met heel veel of indruk. Mensen vonden ja. het allemaal heel indrukwekkend. En, uh, heel emotioneel. En, ja, maar wij uh, hebben dat zelf ook als spelers. Ja. Wil, ik ben nog nooit met Lotte afgegaan... zonder dat ik zelf een, uh, een traantje weg moest pinken. Ja, wat um, dat doet het wel, hè, dat stuk. Uh, ja. dat, dat stuk wordt aangeboden... door het Stichting 4 en 5 mei-comité ja. uit Zandvoort. Um, en het is gratis, mensen. 4, 4 mei, smiddags, ja. in de krocht. Ik geloof om drie uur... En je kunt kaarten reserveren via www.dekrocht.nl. Ja, en zeker. Het is gewoon even een stuk om een keer gezien te hebben. Ja, vind ik ook. Ja, waar ook aan gewerkt wordt, is natuurlijk de koude douche. Ja, ook. In het kader van 200 jaar badplaats Zandvoort. Daar doe ik ook aan mee. We hebben dat stuk al verschillende keren als sketch. Uh, uh, uh, gespeeld. En dat viel ook in heel goede aarde. Mensen waren allemaal heel enthousiast. Ja. Uh, en De bedoeling is dat Fred het nog wat verder uit gaat schrijven. Zodat het echt meer een, echt een uh, toneelstuk wordt. Ja, en, en het is uh, natuurlijk ook... Uh, uh, volgens mij is het mooie aan de koude douche... Is dat hij dus in twee vormen mag blijven bestaan. Ja. Uh, dus inderdaad een wat kortere sketch. Ik denk dat hij tien minuutjes was. Een kwartiertje. Zoiets, ja. Uh, Waarin we dus een, een, een kleinschalig stuk kunnen doen. Die kan ook eigenlijk op elke locatie, hebben wij gemerkt. Ja. ja. Uh, ja waar je ook heen gaat, kon je het wel spelen. Absoluut. Uh, maar dus inderdaad, nou ja, wat jij ook al zegt, voor 200 jaar Badplaats... ook uh, in een grotere, langere versie. versie. Ja. ja. Hey, ik ga uh, op verzoek van Sjors uh, Brouwer een uh, liedje draaien... Hij vroeg of ik het uit wilde zoeken van een artiest die hij leuk vindt. Nou, ik weet onderhand wel, na uh, drie jaar uh, of twee jaar, ik krijg geen idee meer hoe lang ik dit doe. <lacht> Even geen rust aan de kust. Nou ja, een paar jaar. Uh, geen rust aan de kust, weet ik onderhand wel wat hij mooi vindt. Uh, deze is voor jou, George. We gaan straks uh, verder met de cultuuragenda. Hier komt Neil Diamond met Solomon. He comes in Ride On the night Sun becomes Y'all ja, she danced for the sun. Nou, vandaag, vandaag staan we te, te dansen voor de snow. Hè? Yes. Jeetje, <laughs> Mina, wat een bui net, hè? Ja, jeetje, ja. Ja, het ging even te keer. Nou, het is dat de grond nog uh, warm is. Anders dan, nou ja, warm. Oh. Nog niet koud genoeg om het te laten liggen. Nou, precies. Het ziet er wel gezellig uit, vind ik. Helemaal. Uh, een heleboel mensen zullen de kerstversiering nog hebben. Ja, en dan met de ja. lichtjes. En dan, dus in, uh... Uh, ja, het is wel, uh, geeft wel iets van knusheid. Dat, het is warme He? chocolademelk bij het raam weer. Ja, precies dat. Ja, ja gaan we <laughs> straks even doen. Oh nee, jij moet werken. Ja. Um, ja. Uh, ik ben ook benieuwd... zijn er nog uh, leuke dingen in, uh, in aantocht? Nou... Op, op cultureel gebied? Zeker weten. Ja? Er staat ons van alles te wachten. Uh, ten eerste natuurlijk... Uh, Toneelvereniging Wim Hildering... Oh, die weer gaat ja. optreden in Theater de Krocht. Ja. Het kan weer. Leuk. Um, dat is op vrijdag en zaterdag 10 januari... wordt voor het eerst na de grondige verbouwing van het theater... weer een voorstelling gespeeld. Er zijn drie optredens, namelijk op vrijdagavond... zaterdagmiddag en zaterdagavond. Uh, en het stuk dat wordt gespeeld, dat heet... Een bedevaart naar Bonaire. Oh. Dat is geschreven door Maurits Keizer. Um,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 dit moet helemaal geweldig worden. Uh, kaarten kun je bestellen via theaterdekrocht.nl. Ja. En uh, volgens mij heb ik uit bronnen vernomen dat je nog snel moet zijn ook. Want de kaartverkoop gaat hard. Ja, natuurlijk. Iedereen die wil het meemaken. Want iedereen weet ook dat het gewoon uh, dikke pret is hè, bij die uh, Wim Hildering. Nou, zeker. En vooral met dit stuk. Staat dat uh, altijd gerand voor een avond lachen. Wat wij ook hebben... In Theater de Liefde in Haarlem op 9 januari om half negen avonds is een openhartig en muzikaal verhaal van Marjolein Keuning... ik hoop dat ik dat goed zeg... over alleen zijn, jezelf tegenkomen en de magie van wandelen in de natuur. Uh, ik, ik citeer even. Uh, ik had yoga, mindfulness, therapie en pilates geprobeerd, u kent dat wel. Maar wat ik eigenlijk gewoon bleek te willen, was lopen in de natuur. Alleen met een tent en eten voor een week... Weg van de beschaving? Hoe zou dat zijn? Wie ben ik als ik helemaal op mezelf ben aangewezen? Nou, na 30 jaar huwelijk en als moeder van twee volwassen dochters... besloot Marjolein de ultieme uitdaging aan te gaan. Een solo wandeltocht dwars door Engeland. Van kust tot kust. De ervaringen, inzichten en ontmoetingen die ze onderweg had... vormen de basis voor deze bijzondere voorstelling. In Kop in de Wind combineert Keuning haar meeslepende vertelkunst met muziek van onder andere Sting, C CPR, of CPR, net hoe je het wil zeggen... en Gillian Welch, begeleid door Leon Menne op gitaar. Een voorstelling vol herkenning, humor en prachtige liedjes... en misschien zelfs, misschien, een tent op het podium. Oh, um, hmm. Nou, Even over Marjolein Keuning zelf. Uh, ja. Zij studeerde zang aan het Rotterdamse conservatorium... en vertolkte de rol van Grisabella in de musical Cats in oh. Hamburg. Oh. Ja. Zo. Ze verwierf grote bekendheid door haar rol als Maxime Sanders... in Goede Tijden, Slechte Tijden. Oh, en verscheen... is zij het? Ja, zij. Ja, ja, ja. nu ja. weet ik het. Ja. En in diverse Nederlandse producties... waaronder Vrouwenvleugel en Flikken Maastricht. Ja. Ja. In het theater stond ze op de planken in Les Miserables... Van home en bracht ze diverse soloproducties. Nou, vanaf oktober 2025 is ze in de bioscopen te bewonderen in deel 3 van de populaire Nederlandse filmreeks Onze Jongens. Oeh. Ja, een nou noeien. leuk. Een gelegenheid om, om er in het echt te ontmoeten mensen. Ja, ja, nou zeker. Dus Theater de Liefde. Wat zijn ja. nou 9 januari? Half negen half avonds. Hartstikke goed. Ja, nou ja. kaartjes die kunnen gewoon via de website hè, van Theater de Liefde. Ja. Ik heb er nog één. Hebben wij nog tijd voor één? Ja, uh, moet je heel snel praten. Nee, okay, nee rustig uh, aan, maar doe maar. Uh, uh, Theater De Luivele Neemsteden, Ook op 9 januari om kwart over acht. Ja, het zijn allemaal tijden. Uh, maar dit heet... Uh, oh, oh, oh, nou moet ik dit uitspreken. We hebben Nick en Guy... met... Ja. Legatum? Is dat, is dat Latijns? Of zo? Weet ik niet. Het gaat over cabaret. Een cabaret-talent. Uh, ja. Waar het over gaat... Uh, durf jij te laten verrassen uh, Nou, zie je legaten, maar ik ben meteen helemaal verslag. Ja, en dat uh, je niet weet waar je het over hebt. <laughs> nee, precies. Wat betekent het eigenlijk? Nou, uh, na la gaat, la na je la na laten we gaan Laten we het nog eens gaan doen. Laten Laten in Legatum, de spectaculaire debuutshow van Nick en Guy, beleef je een eigenwijze vorm van cabaret waarin woorden overbodig zijn. Bekend van hun avonturen met de Ashton Brothers en van een finale plek bij het Amsterdam Kleinkunstfestival, laten deze energieke goochelaars opnieuw zien waarom niets is wat het lijkt. Legatum is een ode aan hun grootmeester, die met zijn magische nalatenschap, daar is hij, de basis legde voor hun unieke act. Kom langs en ontdek zelf hoe verwondering, humor en een tikkeltje nostalgie... samenkomen in deze betoverende avond. Theater De Luijvel, 9 januari. Nick en Guy met legaten. Die vind ik wel heel uitdagend klinken. Nou, het klinkt ja. inderdaad wel heel ja. spannend, ja, uh. ja, dit. Ja. En uh, ook uh, tickets via de... Ja, die, via, de via Theater De Luijvel. Ja, ja dus oké. Okay. Okay. Ja, heb ik niet goed. opgeschreven. Nee, maar maakt niet uit. Eigenlijk. Ja. Nou, maakt, niet uit. Nee. maakt niet uit. Komt wel goed. Wij gaan even een, een lekker nummer draaien van Stevie Wonder. En inmiddels is uh, Guido uh, aangekomen met dochter, denk ik. Ja, dat ja, kan niet missen. Jullie lijken best op elkaar, zeg. Jeetje, Bina. Ja, en um, daar gaan we straks even een gesprek mee hebben. Want Guido heeft het weer geflikt. Hij doet het gewoon. 1 januari, pats, boom, weer een nieuwe hit. Ja, Jumté. hoppakee, weer een nieuwe plaat. <laughs> <laughs> ik vraag me af hoeveel we er nog gaan krijgen dit jaar. Alhoewel, hij had laatst gezegd dat hij er geen zin meer in heeft. Nou maar ja, we gaan het zo horen. Kijk hoe die zitten glimmen. Ik geloof er helemaal niks nee, van. Ik, niet. ik denk dat we het weer van alles uh, mogen <laughs> meemaken. Hey, we gaan straks met hem praten. Eerst Stevie Wonder met Sir Duke.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 I'm <laughs> you Het over met Sir Duke. Lekker nummer altijd. Oh, ja, ik vind al die nummers van Stevie Wonder wel wat hebben. <laughs> He, ook de minder bekende. Over lekkere nummers gesproken. Um, hij is hier, Guido. We hadden je al aangekondigd in het vorige uur. Uh, en in het tweede uur ook trouwens. Dat je hier zou komen. Je hebt gezellig je dochter meegenomen. Hartstikke leuk. Spannend voor je denk ik. <lacht> He? Ja. ja. ja. ja uh, Guido, uh, jij verraste me weer. Ik, uh, ik heb een poosje geleden... een liedje, al een riedeltje horen... van een liedje waar je mee bezig was. En uh, hij is uit. Zo is ja, het. Ja, hoe je dat doet. Ik, ik vind het elke keer weer een raadsel. Zo snel en zo goed. <laughs> en uh, uh, Ja... 1 januari is hij uitgekomen. En uh, laat dat een teken zijn van heel veel mooie nummers weer uh, gaandeweg. Want je hebt er al heel wat op je konto staan inmiddels, hè? Ja, en, uh, zeg maar een stuk of dertig. Uh, maar uh, oh. als, je, als je gaat kijken oh. dat het over een periode van veertig uh, jaar is... dan uh, valt het wel weer mee, hè? <laughs> nou, nou ja, nou, <laughs> nou weet ik niet, hoor. Uh, Ieder jaar een nummer. Uh, ik uh, ik, vind, ja? het, ik ja. vind het nogal wat. Ja. En... Um, dit nummer uh, heeft wel iets uh, anders ten opzichte van alle andere nummers, hè? Ja, dit ja. is uh, heel herkenbaar voor heel veel zandvoorters. En Dat is, uh... zeer autobiografisch. Ja. Ja, daarmee uit. leren we jou echt een uh, stuk beter kennen. Ja, ja zeker. Ja, ik zal niet zeggen dat dat in de andere nummers niet zo is. Want dan verraad je ook wel eens het een en ander. Z van wat er ja, door je hoofd gaat. En, uh... het, is, uh, het is zelfzaam. Uh, uh, dus ik denk dat dit het uh, tweede nummer is wat echt uh, over mijn eigen leven gaat, zeg maar. Dus, oh, ik had uh, toch de indruk... dat ook een beetje magie... Uh, ook ja, wel precies, wat inzicht de, ja, dus in zich had in je leven. Ja, ja, ja, is ja, ja. dit is dan het uh, tweede nummer... wat echt zeg maar over... Uh, over mijn eigen leven gaat. Ja. Maar niet alleen mijn leven, want... Uh, Iedereen die uh, vroeger uh, met ons gebasketbald heeft... in het kleine prinsessenhalletje... die weet exact waar dit nummer over gaat. En uh, uh, dat is gewoon hartstikke leuk. Maar, maar die tekst eigenlijk geldt dat nog steeds, hè? Ja, uh, absoluut. Het is, een, uh, het is een nummer. Ik zal het in het kort uitleggen. Dat gaat ja. zeg maar over uh, uh, veteranen-basketballers. Uh, dus basketballers uh, uh, op leeftijd... die het spelletje niet kunnen laten gaan... Ze blijven maar opdagen. terwijl ja. het lichaam protesteert. Ja. Maar het spelletje We hebben het laatst is... kunnen aanschouwen, hè, Lea? Ja. Het het spelletje ja. is te leuk. Het enthousiasme het is er, maar, uh, maar dan, hè? En het, en het leuke is, uh, die wedstrijd die jullie gezien hebben... waar jullie ja. bij aanwezig waren... omdat uh, je broer en uh, zoon natuurlijk daar uh, ook mee basketballt. Ja. Uh, uh, na die wedstrijd kreeg ik de inspiratie voor dit nummer. Oh, kijk. Oh, nou, ja, en euh, het, is, uh, het is ook heel leuk. Euh, de tegenstander was die avond echt niet goed. Maar wij waren nog slechter. Nee. <zetTellats> uh, uh, uh, uh, eh, en dat was eigenlijk een verrassing, <Tensor tuoindung> want van tevoren had ik gedacht, wij gaan dat makkelijk winnen. Ja, maar de realiteit ja. was anders. En de tegenpartij was best wel trots dat ze van ons wonnen. Dus euh, ze vroegen, mogen we met jullie op de foto? Dus ik heb gezegd, uh, ja, natuurlijk. Dus Net gingen... als een visser die een grote, grote joekel aan de ja, haak heeft geslagen. Nou, ja, ja, ja, ja. Dus we gingen allemaal staan. Alleen toen had ik heel snel in de gaten dat de tegenpartij, die was maar naar het scorebord aan het reizen. Omdat ze natuurlijk hartstikke trots waren dat ze gewonnen, van ons hadden. gewonnen hadden. En ik dacht, ja, ja hou, oh, uh, daar leen ik me niet voor. Dus terwijl niemand het zag, heb ik heel stiekem een paar punten erbij gedaan. Niet. En dus op de foto stonden jullie gelijk, toch, uiteindelijk? Op de foto staat 59, 59. Ja. Oh, wat dus oh, <laughs> ja. sneaky. Dus That's uiteindelijk, sneaky. Uh, toen ik de kantine binnenkwam... na het douchen, uh, hoort, hoort de winnende partij natuurlijk de grootste rol te hebben. Maar ja. in dit geval uh, vroegen wij natuurlijk heel... Uh, goh, hoe, hoe zijn de foto's gelukt? <laughs> <laughs> ah, wat gemeen. En als je kijkt op de hoes... ja. Dan zie je de stand 59, 59 staan. Oh, kijk. zitten oh, die... de... maar... zit glimmen. Ja, wij zijn, uh, wij zijn bij de geboorte geweest van een nummer. Dat is op zich wel waar. Ja, mooi, dat, dat, is, dat is inderdaad ja. waar. Dat ja. hebben ja. ja. wij gewoon meegemaakt. Oh, op ja. zich had het beter geweest als we heel goed waren geweest. Dan en, uh, had het nummer niet gekomen. Maar... <laughs> <Nee>. <laughs> dat is ook een feit. Dus, uh, nu is het toch ergens goed voor geweest. Ja, zo zie je maar, hè? Ja, maar ah. er is inmiddels een genomen. Dus dezelfde wedstrijd is, is inmiddels door ons uh, ruim gewonnen. Kijk. Dus. Oh, is dat zo? Ja. Daar heb ik helemaal niks van gehoord. Ja, verleden week uh, is oh. de revanche wedstrijd geweest. Okay. En, uh, uh, die, die, die, die hebben wij uh, ruim gewonnen, gelukkig. We willen jullie nou, graag weer op de foto met hen. <laughs> ja. ja, dat is foto. Allee, de foto. Alleen staat er niet op dit keer. Nee, kijk. Uh, beter, beter. Nee, maar die, die groep van jullie ik bedoel, uh, ik, ik ga al heel wat jaren naar dat Zandvoortse basketbal uh, van de wat grotere uh. natuurlijk omdat ik dat gewend ben, doordat ik naar mijn zoon altijd vroeger ging kijken en dan vind ik het toch leuk om af en toe weer eens te kijken, maar ik zie toch steeds weer diezelfde bekende gezichten, al al, al die jaren spelen jullie in dat vertrouwde team ja. met elkaar en uh, dat, dat moet toch Onderhand een heel hechte band geworden zijn. Dat is het ook. Het is een uh, groep waarmee wij uh, zeg maar uh, 20, 25 uh, mensen met wie wij als tiener uh, begonnen, ja. uh, met basketballen. Ja. Uh, ik gaf training in de Prinsessenhal. Dus ik had de sleutel. V voor de handbalvereniging, overigens, niet voor de basketbal destijds. Uh, en daarom had ik de sleutel van de Prinsessenhal. Uh, vervolgens vroeg ik of ik die hal mocht huren. Uh, voor een uurtje. En die prijs was zo laag. Ik, ik geloof 7,50. gulden 50. Oh, zwart, hè? Ja, dat is wat. Dat hebben wij nog meegemaakt. Ja, uh, echt, het was, <laughs> dus ik denk nou graag. Dus, ja natuurlijk. Uh, toen hebben wij, ja. Uh, uh, heb ik op persoonlijke titel de hal gehuurd. Eh uh, maar zomer speelden wij daar gewoon uh, zeven dagen per week. Ja. Gewoon elke dag waren we aan het ballen. Ja. En, uh, ja, Ik kan soms, het me nog herinneren. Soms tien ja. mensen. Maar soms hadden wij vier teams. Ja. Dat je echt gewoon ja, hele al... teams zaten. En het team wat verloren moest gaan zitten. En ja. kon het andere team inschuiven. En uh, we bleven basketballen. En uh, de tekst, die weerspiegelt dat ook. Hè? Dat, ja. dat je toen begonnen bent als ja. tiener. Ja. En ook waar je toen over praatte. Over uh, de toekomst en over basketbal. Ja, ja, en, ja. Uh... Ja, en, en, en die zitten allemaal in dat nummer. Ja, en, zitten... uh, en, en het eindigt uh, waar we nu zijn. Uh, uh, oude mannen die het spelletje niet kunnen laten. <laughs> maar aan de andere kant, als je op maandagavond... Uh, als volwassen mensen ruzie maakt... of een bal in of uit was... en of iets een fout was... of geen fout was... dan denk je aan niets anders. Dus dat is ook eigenlijk heerlijk. Ja, je bent ja. gewoon ja. lekker bezig. En uh, uh, dat is echt een uh, ontsnapping... Ik, ik, ga, ik, ga, ik ga hem even laten horen, zodat de mensen ook begrijpen waar we het over hebben. Want die horen ons maar praten, maar die denken, ja, hey, he, de... Waar is dat ja. nummer dan? Ja, ja nou komt hij Dus we gaan hem even <laughs> draaien. We weten nu in ieder geval hoe die ontstaan is uh, in jouw brein. Hoe die gegroeid is en uh, hoe je het uitgewerkt hebt. Dus um, ik zou zeggen, ga lekker luisteren, mensen, naar het nummer When the Net Zee Game. Van Guido Weidema, maar daar vind je het niet op als je het terug wil luisteren, want uh, we moeten zoeken op Ruk, toch? Ik denk dat je als je de When the Net, uh, when the net say Game als je dat uh, intikt, dat je hem ook wel vindt. Ja, dat jawel. Vindt maar de, ja, dat, dat is ook. Hij komt meteen tevoorschijn. Maar van de formatie uh, uh, Rock met twee puntjes op de O. Ja, dus ja. dan wordt het toch Ruk? Zo is niet? het. Ja, toch? <laughs> ja. Aan humor geen gebrek, hoor, bij die Weidema. Nou, hier komt hij. When the Net say Game. <laughs> Wat een heerlijk nummer, Guido. <laughs> <laughs> je moet zo lachen. Ja, vooral um, als, als je dit hebt meegemaakt, natuurlijk. Hè, uh, dat, uh, dan al die herkenning en. Uh, ja, want het gaat zo. Je, je hebt ja. precies beschreven hoe het, uh, hoe het gaat in die basketbalwereld. Zo, zo is het. Dat je jong begint en dat je het niet meer kan laten. En het is niet alleen je... voor de Zandvoorters. Want, uh, maar het is uh, wel leuk dat uh, uh, het vanuit Zandvoort komt. Tu tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar ja. het nummer is gedeeld in de, de, de oud-eredivisiegroepen... en de oud -Internationals, ja. uh, groepen. Ze herkennen het allemaal. Ja, natuurlijk. Oh, ja, Iedereen mooi. gaat naar zijn graven. Oh ja, toen... Ja. Maar ook het samenspel, het is natuurlijk een duet tussen twee uh, veteranen basketballers. En uh, ook in, eh, als ze jong zijn, uh, een beetje trash talken en, uh, en keihard naar de basket uh, drijven. Dat zijn basketbaltermen die uh, elke basketballer kent. Ja, en nu uh, je brace aan en veters goed strikken. En, <laughs> en, uh, ja, halfveld, uh, dit, dit is beter. Halfveld, niet heel veel <laughs> Dat herkennen we allemaal. Ja. ja, maar ook wel mooi inderdaad dat jij nu zegt... dat op welke divisie je ook speelt, dat dit gewoon... Ja. dit is hoe het is. Zo is het. Ja. Ja. Ja. En uh, dat, ik kreeg ook ontzettend veel leuke reacties. Zelfs uit Amerika. Oh, wauw. Van, uh, uh, van basketballers die, die hun eigen herinneringen hierbij hebben. En, ja. Ik heb ook geprobeerd bij het nummer een beetje nostalgie uh, erin te brengen. Nou, ja. dat is gelukt hè? Ja, ja. Zoals, zoals bijvoorbeeld uh, Summer of 69 van uh, Brian Adams. Ja. Uh, die, die heeft ook echt zo'n nostalgisch gevoel. Ook al uh, ben je helemaal niet geboren in 1969... of heb je helemaal niet je tienertijd in 1969 gehaald. Als je het nummer hoort, heb je je eigen herinneringen erbij. En het voelt nostalgisch. En dat is ja. uh, wat ik geprobeerd heb met dit nummer ook. Ja, nou, helemaal gelukt. Het is een, een, een nummer wat lekker in het gehoor ligt. En uh, wat, wat echt de moeite is om je hoofd bij te houden... om die teksten te volgen, zodat je echt het verhaal uh, uh, meekrijgt... Dus, uh, nou ja, weet je, ik vind gewoon uh, bedankt weer voor deze mooie bijdrage aan de muzikale wereld. Heel graag. Hè. De zoveelste, de zoveelste. Hij heeft zoveel mooie nummers, mensen. Ga eens kijken bij, uh, nou ja, Rock met de twee puntjes erop. Ik ga nou, <laughs> ja. <laughs> uh, uh, uh, Wat er allemaal voor mooi staat en helemaal voor uh, de metal uh, liefhebbers zitten er ja. uh, echte pareltjes bij, maar ook uh, mooie romantische liedjes. Dus is uh, ja, dat... en die en die ene van die uh, kopje thee, hè, die zo'n ja kopje thee, die, die, maar die dat, doet het ook goed. Hè? Dat is nou maar maar eigenlijk... ja, dat is echt verbazingwekkend, uh, uh, want het is een nummer dat heb ik ik zal het kort houden. Je hebt nog meer nee, nieuws. Nee ja, Nee we zijn Doe je ding. Dat is een nummer dat heb ik meer dan 40 jaar geschreven en, uh, en ik herinner me dat ze het is dus het enige nummer waarbij ik begonnen ben met de muziek. Omdat ik een heel catchy muzieklijntje wilde hebben. Uh, ik was geïnspireerd door La Grange van CZ Top. Dat is zo'n lekker uh, mu muziekstukje. Dus ik heb toen zelf eigenlijk een, een, een soortgelijk uh, stukje geschreven op de gitaar. Wat, wat lekker klinkt. En toen moest ik een tekst erbij maken. Nou, ik heb zowel de muziek als de tekst in een uur geschreven. Helemaal klaar. En... Uh, ja, het heb 40 jaar uh, op de plank gelegen. Ik heb het wel al uitgebracht. Alleen, uh, het heeft helemaal geen tractie gekregen. En ik krijg... Uh, twee maanden geleden krijg ik een berichtje van mijn uitgever. Uh, of ik weet dat er inmiddels 750.000 luisteraars oh. zijn geweest van het nummer. Ja. Wow. Dus ik, le ik lees het e-mailtje. Ik denk, nou, dat, dat geloof Bizar. ik niet. Dus ja. ik heb een eigen pagina waarop ja, ik meteen, mijn... meteen uh, gemarkeerd als scam, die e-mail. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. <laughs> Maar waar ik mijn nummers kon trekken... en ik ben daar gaan kijken... en toen waren er inmiddels al meer dan een miljoen. Yeah, yeah, yeah. Ja, en ik heb net heel even gekeken... en 1,7 miljoen luisteraars... naar het nummer Cup of Tea. Wauw, niet normaal. Uh, de meeste daarvan... Uh, verreweg de meeste zitten in Amerika. En het blijkt dat... Uh, cup of tea betekent give me my cup of tea, geef me het nieuws geef ja. me de roddel ja. ah, kijk. wij kennen die uitdrukking niet maar in Amerika uh, wordt het opeens ik, ik heel weet wel dat gedaan. ze wel eens ja. zeggen it's not my cup of tea ja, dan ja. is het niet je ding nee, precies ja. Ja. Ja. Ja. maar ik wist deze betekenis ook niet uh, Google heeft me daarbij geholpen want het is echt viral gegaan op de social media's en, uh, nou, dat ik, heb dat, ik heb dat genezen. eens dus ik heb dat via een uh, een vriendinnetje van Tara heb ik dat moeten <laughs> terughoren, want het stond op Instagram en TikTok. En, oh, ja. uh, dus. Leuk man. Nou, ja. over twee weken gaan wij die draaien. Nou, maar dat, want, dat vind ik dus zo mooi aan, aan Guido, want je hoort, er is een nieuw nummer. En wat ik daar het mooiste aan vind, is dat denk je, oké, okay, nieuw nummer, maar je hebt geen idee wat je kan verwachten. Nee. Jij bent zo los van genre, los van, want dan komt er een tekst waarbij je echt, als je het veertig keer luistert, dat je nog iets nieuws hoort of een nieuwe betekenis vindt. Uh, maar er zijn ook nummers die inderdaad gewoon heel lekker zijn om gewoon op te zetten en even je, je hoofd leeg en gewoon lekker te ja. relaxen. Ik, ik schrijf uh, hoe ik me voel en ik, ja. uh, laat me absoluut niet vangen in een bepaalde stijl. Vroeger was ik alleen maar hardrock, dus mm -hmm. ik hield alleen maar van hardrock en metal, en ik speelde ook alleen maar hardrock en metal, en de rest was stom. Ja, ja, want ik, ik, ik kwam natuurlijk ook naar jou toe met een tekst en ja. toen zei ik ja, ik wil iets keltisch-achtigs doen. Ja. En wat Guido tegen mij zegt is keltisch uh, nog nooit gedaan. We doen het. Nee, ja. Uh, nou ja, <laughs> ja <laughs> dat mooi. zo mooi, zo los van dat genre. Mooi, zo nee, ja. is het. En uh, uh, dus wat dat betreft schrijf ik, uh, ben ik uh, die tijd dat ik alleen maar hardrock leuk vond. Die ligt ver achter me. Uh, veel ja. breder. Uh, van, van klassiek tot country. Tot, uh, tot hardrock. Tot ballads. En, uh, ik, ik schrijf uh, waar ik zin in heb. Ja. Nou, dat gezegd hebbende. Gaan we het afronden. Want we, de tijd gaat nu echt knijpen. Uh -oh. We gaan even gauw naar een uh, liedje luisteren. Um. Bedankt dat je wilde komen. Ja, graag Hartstikke leuk. Leuk dat we ook Tara nu ontmoet hebben. Ja. En uh, ik wens jou alvast een hele fijne reis toe. Dankjewel. je uh, Oh ja, en eerst nog een wedstrijd, hè? Vier. Uh... Ja, in de Maaspoort. 4 januari uh, ja, in Den in de Bosch. de Maaspoort, oud en ja. uh, oud-internationals. Daar komen en, uh, ook de beroemdheden, hè, heb ik begrepen. Uh, ja, alle oude uh, internationals ja, uh, leuk. die Nederland vertegenwoordigd hebben. Oh, en wow. Ze hebben beloofd dat uh, dit nummer door de sporthallen gaat schallen. Oh, oh, echt? Ja. Oh, dat is leuk. Nou, wat, nou, dat, is, dat is toch wel wat. Hè? Wat een compliment, Geweldig. man. Ja, leuk. Superleuk. Nou, ja. uh, misschien als ik me heel erg verveel kom ik. Maar het is wel een <laughs> takken en draaien. Dus ik, ik weet het. het nog niet. Hé hey, uh, jongens, we gaan luisteren naar het kleine orkest met over 100 jaar.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 Ja, ja. En dat klopt. Hè. Het is een het rake is test. Zo. Ja, zo ja. is het. Hey, uh, uh, uh, uh, uh, is er nog iets gebeurd de afgelopen honderd jaar? Nou, nou, dat sowieso. Maar er staan ook nog dingen te gebeuren. Ja. Uh, want wat is er leuker dan het nieuwe jaar in te gaan... met het traditionele nieuwjaarsconcert Zandvoort? Ja, leuk. De, ed de editie van 2026 vindt namelijk plaats op 5 januari in de sint Agatha kerk op het programma staan een drietal Zandvoortse koren en twee jeugdige solisten van muziekschool New Wave. Voor wie er niet bij aanwezig kan zijn, is het concert ook via een livestream te volgen. Het Zandvoorts gemeentekoor Zangvoort, het Zandvoortse vrouwenkoor en de Pop Singers brengen ieder afzonderlijk een bijdrage aan het concert. Daarnaast zijn ook weer twee Zandvoortse leerlingen van de muziekschool New Wave Zandvoort uitgenodigd. Dit jaar zijn dat Julian Everts op piano en Amy Kuiper met zang, piano, gitaar. Hmm. Het concert is gratis bij te wonen en begint zondag 4, zondag, zondag vier of 5. Ja, het, het, uh, uh, in, in de berichtgeving staat 5 januari, maar volgens ja, mij is zondag het is zondag 4 zondag. januari. Ja. Dat klopt, zondag 4 januari. Ja. Uh, uh, om half Drie smiddags. De deuren van de Agatha-Kerk Grote Krocht 45 zijn vanaf twee uur smiddags geopend. Wie dus niet in de gelegenheid is om naar de Agatha-Kerk toe te komen... kan afstemmen op de lokale omroep ZFM. Dat zijn wij. Daar wordt het concert vanaf twee uur live uitgezonden op alle beschikbare kanalen. Dus dat is via de ether op 106.9 FM. Op de kabel 104.5 en online via www.zfm Scheepje Live.nl via de ZFM-app en via ZICO TV op kanaal 40. Uh, we hebben nog één minuut. Ik weet niet, gaan we dat redden? Uh, Eén minuut 13. Hebben nou we ja, nog. dat is inderdaad wel. Uh... Je is een beetje Wel karig, hè? He? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, ik kan in ieder geval zeggen: hey, ja. de uh, kerstbomeninzameling is weer gestart. Okay. Daar kunnen wij dus nu even qua tijd niet heel veel meer informatie over geven. Uh, maar er kan meer uh, informatie gevonden worden over de datatijden en locaties op www.spaarnelanden.nl/slash kerstbomenactie. Op woensdag 7 januari gaat hij weer van start. Hartstikke goed. Hartstikke maar dus goed. voor meer informatie even op de website van Spaar Oké, oké, oké. Nou, dat was het dan, lieve luisteraars. Ik uh, zie dat we een heleboel luisteraars uh, nog hebben, zelfs na twee uur. Nou, wat leuk. Ja, leuk, hè? <laughs> en... Um, ja, ik, ik bedankt voor het luisteren en het, het meekijken. En uh, alle reacties die we hebben mogen ontvangen tijdens de uitzending. Dank ook aan Sabrina Vermeulen en Guido Weidema... dat ze even langs wilden komen. Zeker. Dus, Goedemiddag dus, uh, trekken. Ja, zeker. En het boek van... Uh, oh, dat, ik kan het niet meer vertellen. Um, dat gaat niet meer, want het zit erop. Ik zou zeggen ja. tot over twee weken. En dan weer met Beb en Hanny. Dit da -da. is ZFM.